8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept Israël en Hamas... op een escalatie in de Gazastrook te voorkomen. Ook doet hij een oproep aan beide partijen om burgers te beschermen. Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas. De eerste slachtoffer was vanmiddag Ahmed Jabari... de leider van de militaire vleugel van Hamas. En ook zijn lijfwacht werd gedood. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza... kwamen bij de aanvallen nog eens acht Palestijnen om het leven... en raakten tientallen mensen gewond. De regeringspartijen PvdA en VVD willen dat nieuwe aanvragers die ook in 2014 gebruik willen maken van dagbesteding adequaat worden ondersteund. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding voor dementerenden en gehandicapten in 2015 af te schaffen. In de Kamer was veel discussie over het overgangsjaar 2014. Dan hebben nieuwe aanvragers al geen recht meer. pvda leider Samson erkende dat er onduidelijkheid is gerezen... en hij noemde het te belangrijk om die onduidelijkheid lang te laten duren. Hij en de VVD willen dat het kabinet met de gemeente praat over een oplossing. De betrokkenen moeten in aanmerking komen voor adequate ondersteuning, vindt de coalitie. Een deel van de oppositie vindt de oproep van VVD en PvdA niet ver genoeg aan... en noemt het woord adequaat vaag. Een verdachte die werd aangehouden na de schietpartij op het kickboxschalen in zijtaart is vrijgelaten. De man van 31 lag zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is de broer van de man die zondag om het leven kwam. De politie zegt dat hij wel verdachte blijft. De andere drie verdachten zitten nog vast en worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Commercieel directeur Henry van der Aat vertrekt bij Ajax. heeft na overleg met de Raad van Commissaris besloten... om zijn functie neer te leggen. De positie van van der Aat was al ruim een jaar wankel... dat hij zich had verzet tegen de plannen van Johan Cruijff... om meer Ajaxiden en oud-voetballers bij de club te betrekken. Doordat Cruijff uiteindelijk aan het langste eind trok... kwam de commercieel directeur steeds meer alleen te staan. Het weer dan, vanavond opklaringen, morgen grijs en zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, we hebben verkeersinformatie. Bij Gouda zijn de problemen voorbij op daad 12. Sterker nog, de file is al weg. Er staat nog maar één file in Nederland. en die heeft te maken met de voetbalwedstrijd strakjes. Op daad 2 Utrecht-Amsterdam, tussen Knoop het Hodendrecht en Oudekerk aan de Amstel, 3 kilometer. Dit is Radio 1.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 Ach, je kunt erom lachen. Ja, Oud-voorzitter van de vakcentrale FNV. Hoe laat ging die vanmorgen? Uh, vanmorgen had ik mij een uur vergist. Ik uh, uh, had me opgegeven voor de pilatesles op de sportschool. <lacht> en in plaats van dat ik de wekker om half acht gezet had... had ik hem om half zeven gezet. En ik kwam beneden en mijn man zei, wat doe jij, wat doe jij beneden? Uh, maar zet je nu je wekker voor uh, de Pilatusles? Ja, ja, nee, nee, ja ik, ik wilde wel op tijd zijn voor de Pilatusles. Ja, ik moet een stukje fietsen naar de sportschool. Het was overigens heerlijk weer om te fietsen vandaag. Um, um, maar inderdaad, precies ditzelfde wekkergeluid. Bah, wat een nageluid is dat eigenlijk. Ja, we wisten niet dat dit het geluid ja, echt, was echt waar. Deze... wat op de wekker van Agnes Jongerius ja. zit. Maar dat is dus wel zo. Ja. Want vroeger was dat natuurlijk anders, hè? Uh, Toen u nog voorzitter was van ja. de vakcentrale. Hoe laat ging de wekker toen? Nou ja, standaard of uh, uh, kwart over zes, half zeven. En voor die heel enkele keren dat ik eh, naar Brussel moest om in Brussel te vergaderen, eh, eigenlijk nog een uurtje eerder. Um, kwart over vijf? Kwart over vijf. Ja, en, en dan staat er de, de auto met chauffeur uh, voor om de deur? Om kwart voor zes klaar. Ja. Um, en die, die brengt, bracht u dan nou, naar het werk? Ja. ja. ja. En ja. is dat iets waar u naar terug verlangt? Nee, er zijn ook mensen die mij vragen van, mis je de auto met chauffeur? Uh, en dan zeg ik, ik mis de chauffeurs enorm. Uh, daar heb ik natuurlijk heel veel tijd mee in de auto doorgebracht. Laten we zeggen, in goede en in slechte tijden. Uh, dus ik mis uh, Irma en Ramon als persoon. Uh, maar die auto mis ik totaal niet. Nee, uh, ik dacht inderdaad vanmorgen zo op de fiets... Naar de sportschool. Mijn sportschool is net iets buiten, eh, buiten Utrecht. Ik heb op de heenweg één rijger en op de terugweg drie rijgers gezien. Ik dacht, het is eigenlijk prachtig om de tijd te hebben... om gewoon rustig op je fietsje naar de sportschool te gaan. Ja, want die tijd heeft u nu weer. Ja. ja. En, en kan iemand die zo hard gewerkt heeft... Hè, want laten we dat maar gewoon duidelijk stellen... Mm -hmm. zoveel jaren, 25 jaar lang met die vakbeweging... kan die eigenlijk tegen die rust... Nou ja, bijvlagen beter dan op andere momenten. Wat zijn de moeilijke momenten dan? Nou ja, zeg maar zo'n dag als vandaag met een fijn zonnetje. met. Ik kwam een buurjongetje tegen en we hadden het over het meest belangrijke in een kinderleven vandaag de dag. Namelijk, zaterdag komt Sinterklaas aan. Uh, um, um, je uh, fietst een beetje door het Park en je denkt, uh, het, uh, het leven is prachtig... op het moment dat het druilerig weer is. Um, uh, en je denkt, wat moeten we nou eigenlijk vandaag doen? Um, Want is het toch een zwart gat af en toe? Werkloos zijn? Af, af, af en toe is het ook een zwart gat, ja zeker. Af en toe is het ook een zwart... en er ligt genoeg klaar om te gaan doen. Zoals? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld enorme hoeveelheden archieven die ik nog op moet ruimen. Uh, en nog los van uh, dat ik ook nog foto's in te plakken heb en mijn kledingkast heb op te ruimen en nog zo wat van die dingen. Uh, maar op het moment dat de regen tegen het raam klettert, ja dan denk je toch, uh, hmm, hmm. Hmm. Nou ja, bij Vlagen vind ik het minder, minder makkelijk. Bij Vlagen gaat het me fantastisch af. Ja. Nou hebben we natuurlijk wel uh, nieuws, hmm. goed nieuws, want uh, u heeft een baan. Ja, ik heb uh, gisteren de sleutel van mijn nieuwe werkkamer opgehaald. Ja. En waar staat die nieuwe werkkamer? Ja, maar die staat uh, bij mij uh, in Utrecht, uh, op de universiteit. Eigenlijk op het instituut waar ik vroeger gestudeerd heb. Het instituut voor geschiedenis. Ik heb sociale geschiedenis gestudeerd. Uh, en um, eigenlijk vanaf nu um, ben ik twee dagen in de week uh, aan de universiteit verbonden. Ik geloof dat ze de term geassocieerd onderzoeker gebruiken. Uh, om met daar de bestuurskundigen en de juristen en de economen te praten over. Er verandert enorm veel in Europa... Um, Heel veel, je nou, bedoel, vandaag was een grote Europese actiedag. In veel eh, landen hebben eh, collega's van mij eh, stakingsacties georganiseerd. Eh, en hebben werknemers deelgenomen aan die acties. Er verandert enorm veel, eh, maar het lijkt wel alsof het iedereen boven de pet gaat. Of ze er niet goed bij kunnen, alsof het eh, een discussie is tussen, laten we zeggen, Van Rompuy en Angela Merkel. Maar het gaat ja. ons allemaal aan? Het gaat ons allemaal aan en vanuit de universiteit krijg ik nu de mogelijkheid om dat herontwerp van Europa nou meer en beter te gaan bestuderen. Nou, daar gaan we het straks uh, nog uh, verder over hebben. Gefeliciteerd in ieder geval. Dank u wel. Ook al is het een part baan, het is toch een baan. Zeker. En, en dan misschien vult het toch die dagen dat die regen op uh, de ramen tikt. Uh, want we gaan eerst naar Den Haag. Want ja, daar bent u natuurlijk ook zo vaak geweest in de hoedanigheid als voorzitter van de vakcentrale. En, en daar is natuurlijk een, een nieuwe, nieuwe regering uh, bezig. Mm -hmm. En uh, daar horen we natuurlijk al heel veel weken heel veel van. En de hele dag is de regeringsverklaring gevolgd door uh, Wilco Boom. Hallo Alice. Hallo Wilco. Wat is er de afgelopen uren gebeurd? Nou, het gaat nu eigenlijk uh, heel snel uh, na de dinerpauze. De Kamerfracties die zijn hun uh, conclusies aan het trekken. En uh, opmerkelijk was net uh, PvdA-leider Diederik Samson die was uh, uitgebreid aan het woord... en die stak nadrukkelijk de hand uit naar de oppositie. En dat is natuurlijk ook wel logisch... want hij heeft die oppositie nodig voor wetgeving. Niet zozeer in de Tweede Kamer, want daar hebben PvdA en VVD samen meerderheid. Maar in de Eerste Kamer hebben ze wel altijd oppositiepartijen nodig. Ja, dan kun je maar beter bruggen slaan, om die term nog maar eens te gebruiken, uh, al in de Tweede Kamer. En uh, grappig was dat hij daarbij uh, Alexander Pechtold uh, citeerde... en die pakte de handschoen meteen op. Eigenlijk zijn er grote overeenkomsten. Grote overeenkomsten waar wij de komende jaren, samen met dit kabinet... in gezamenlijkheid de problemen mee kunnen oplossen. Meneer Pechtold. Ja, voorzitter. <lacht> dit, dit is ongeveer exact hetzelfde... Wat ik daar stond te vertellen ja, ja, ja, ik weet het nog. bij de verdediging van het lenteakkoord. Ik weet het nog. Ik weet het nog. Laten we nou constateren dat er voortschrijdend inzicht is bij meerdere partijen. U bent, al, oh. u bent al twee dagen boos over het feit dat ik een half jaar geleden zo boos was. Als we nou allebei daarmee ophouden, dan bent u niet meer boos, dan ben ik niet boos, dan maken we dit land beter. Voorzitter, Meneer voorzitter, deal. Maar dan, maar dan wens ik ook de kiezer voortschrijdend inzicht. Eens <laughs> kijken naar die land. Ja, toenadering van twee kanten dus, waarbij Pechtold van D66 hoopt... dat de kiezers van de Partij van de arbeid volgende keer naar hem toe komen. In elk geval uh, toenadering wat hen betreft. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En in elk geval niet voor uh, Geert Wilders van de PVV. Uh, bij Wilders was het vandaag weer van dik hout zaagt men planken. Uh, volgens hem is het tweede kabinet Rutte een links-sovjet kabinet... dat zo snel mogelijk moet verdwijnen en zijn ontslag moet indienen. En daarom diende hij meteen maar een motie van wantrouwen in. Dit is het kabinet van de afbraak. Het kabinet van de afbraak van Nederland. En het zal geen dag, geen dag de steun krijgen van de PVV-fractie. Naar huis moeten ze. Nu. Ja. Naar huis moeten ze nu, zegt Wilders, met zijn motie van wantrouwen. Maar dat zal allemaal zo niet gaan. Want die motie die zal niet aangenomen worden. Die krijgt waarschijnlijk alleen de steun van de PVV zelf. Maar het statement is gemaakt. Wat de PVV betreft moet het kabinet meteen weg. Nou, inmiddels is Alexander Pechtold aan het woord. Zometeen komen er nog wat fractievoorzitters. Daarna premier Rutte nog een keer. En dan is het debat over de regeringsverklaring achter de rug. En dan kan Rutte 2 echt aan de slag. Dankjewel Wilco Boom vanuit Den Haag. Ik praat verder in twee dingen met Agnes Jongerius. oud-voorzitter van de vakcentrale FNV. 25 jaar bij die vakcentrale gewerkt. Of bij de FNV en zeven jaar daarvan als voorzitter. Vier maanden geleden is ze gestopt. En zojuist heeft ze bekendgemaakt bij ons... dat ze een part-time baan heeft als onderzoeker... bij de Universiteit van Utrecht. Gaan we dat nog over hebben. Maar eerst maar even die politiek. Want ja, hoe luistert Agnes Jongerius hiernaar... die nu geen uh, voorzitter meer is van de vakcentrale? Um, als uh, zeer betrokken en geïnteresseerd burger. Um, en natuurlijk, ik vind het echt uh, buitengewoon uh, spannend om te horen uh, wat nu de plannen, uh, wat nu de plannen uh, zijn. Um, ik bedoel, ze zeggen af en toe: je moet een beetje afstand nemen van je vorige werk. Dat valt op dit soort momenten niet mee om echt afstand te, uh, te nemen, omdat ik denk. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld die plannen eh, om de WW-duur te gaan verkorten. Eh, de plannen om het ontslagrecht te gaan eh, wijzigen. Eh, juist in een tijd eh, waarin de ene na de andere ontslagaanzegging volgt. en er heel veel mensen enorm bang zijn om hun baan te, eh, te verliezen. Eh, dan luister ik niet als zomaar een burger. Eh, dan eh, luister ik als zeer betrokken eh, burger en denk ik. Eh, de vakbeweging heeft een grote klus voor zich liggen. Ja, maar vroeger kon u gelijk wat doen, want toen was u die voorzitter. Mm -hmm. Is dat ook niet frustrerend dat u er nou gewoon eigenlijk niet meer bij hoort? Um, um, um, ja en nee. Uh, het is ook goed, uh, dat meen ik uh, oprecht. Het is goed uh, dat uh, nadat je uh, zelf een tijd actief geweest bent... je ook het stokje over kan geven aan je, aan je opvolger. Uh, het is goed... Uh, dat de vakbeweging nieuwe mensen in de leiding uh, uh, krijgt. Bedoel, dit is niet de beweging van Agnes Jongerius. Dit is een beweging van een heel groot aantal uh, uh, leden... en uh, die uh, moeten eens in de zoveel tijd uh, de mogelijkheid hebben... om een nieuwe uh, kopman uh, mm. of kopvrouw uh, in, de, in de volhoede uh, te, uh, te zetten. Maar goed, vroeger had u natuurlijk wat dat betreft meer macht... en nu kijkt u er naar meer als geïnteresseerde burger. Het gaat u wel aan uw hart, want u haalt gelijk die WW eruit. Mm -hmm. Want wat zou u dan, uh, zeg maar, uw opvolger willen adviseren? Of in ieder geval, hoe zou u het zelf hebben gedaan... als u dit zou horen wat een nieuw kabinet nou, wil? Wat, wat zou u zeggen tegen ik, Rutte 2? Ik, ik vind dat uh, uh, mijn opvolger het echt heel erg goed doet eh, op, dit, eh, op dit punt. Eh, die eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd heeft... sociaal beleid, eh, dat moeten we eh, samenvoeren. Eh, Daar moet je dus inderdaad de vakbeweging bij aan tafel eh, uitnodigen. Je moet... Uh, hij gebruikt het woord. Zie, we moeten gezamenlijk een sociale agenda maken. Nou, Rutte en Samson hebben dat ook gezegd. Hè, uh, dat Rutte ze... en Samson hebben dat ook gezegd. Die hebben in het regeerakkoord een passage opgenomen. waarin ze zeggen, wij willen aan tafel met uh, sociale partners. Ik geloof dat morgen dat gesprek, dat eerste formele gesprek. Uh, met de nieuwe minister van Sociale Zaken, uh, Lodewijk Asje, gaat, uh, gaat plaatsvinden. Maar als je nou adviseur zou zijn, wat zou je dan adviseren? Wat moet er gebeuren in Nederland om te zorgen dat Nederland dit aankan? Die versoepeling van de WW en, en, en, en het makkelijke ontslagrecht. Nou, ik denk dat uh, als het gaat over de WW... zie ik eigenlijk geen enkele reden uh, om die uh, WW-duur uh, zo drastisch in te, uh, in te korten. Uh, het is echt, betekent nogal wat hè? als je uh, na een jaar uh, of met dat extra geld wat er nu vrijgekomen is, anderhalf jaar uh, uh, van het WW-uitkeringsniveau uh, teruglazert naar een bijstandsuitkeringeniveau op het moment dat je nog volop in je kosten uh, uh, zit en niet zomaar bijvoorbeeld een ander huis hebt... of je andere vaste lasten hebt uh, teruggebracht. Het is echt dramatisch, vind maar, ik. Maar er moet bezuinigd worden, zegt dit uh, kabinet. Uh, ja, en toch denk ik... Uh, als je zegt er moet bezuinigd worden... dan moet je ook nog kijken... Uh, wat zijn dingen waar je wel op moet bezuinigen... of kan bezuinigen en welke dingen uh, niet. Ik denk dat het onomstreden is... Uh, dat wil je het vertrouwen van mensen terugwinnen... wil je het consumentenvertrouwen weer want daar gaat het in Nederland voor een heel groot deel uh, manken uh, aan, dan moet je mensen de zekerheid geven dat op het moment dat ze hun baan kwijtraken, uh, we alles op alles zetten om gezamenlijk met hen op zoek te gaan uh, naar een nieuwe baan. En dat uh, ziet u nog niet terug nu in het beleid, zoals en dat, dat is gelegd. Nee, wil, ik zie dat nog niet terug in het uh, beleid. Er is eigenlijk nauwelijks geld voor bemiddeling van mensen naar ander, uh, ander werk. En eh, het kabinet spreekt wel over, het is van belang dat er van werk naar werk geholpen wordt. Maar soms vraagt dat ook gewoon geld voor scholing, voor training, voor eh, misschien een beetje loonkostensubsidie om mensen naar ander werk te helpen. En dan is nog maar de vraag of werk is, want het ene massaanslag naar het andere Precies, horen we van. en geef mensen dan in ieder geval de zekerheid dat ze niet eh, op het moment dat ze hun baan verliezen een enorme duikeling in hun inkomen maken. Ja. En, en hoe zou je dat dan willen kwalificeren wat we tot nog toe zien? Dat, dat kabinet Rutte 2 wat toch een soort euforisch werd binnengehaald. Hè? Dat, dat vriend en vijand hadden zoiets. Nou ja, toch als je ze zo ziet zitten. Die Samson en Rutte, dat mm -hmm. wordt misschien wel wat. Mm -hmm, mm -hmm. Ik bedoel, hoe kijkt u daarnaar? Nou, ja, ik, gun, eh, ik gun het hen eh, dat het wat wordt. Eh, maar ik gun Nederland eh, dat we ook belangrijke voorzieningen overeind te, eh, kunnen houden. Uh, en juist in een tijd uh, van, groot economisch tegen, uh, uh, van groot economisch tegenwind... is een goede WW-regeling, is een regeling voor een fatsoenlijk ontslag. En overigens ook voor meer zekerheid voor al die mensen... die in een flexcontract blijven hangen, uh, ontzettend, uh, ontzettend nodig. En ik denk dat als uh, dit kabinet een succes uh, wil worden... en volgens mij willen ze het dolgraag dan moeten ze op dit punt echt hun, uh, hun plannen gaan aanpassen. Maar volgens mij is dat dus uh, waar mijn opvolger... morgen met Lodewijk Asje over gaat praten. Ja, want je vraagt je wel af. Hè, we hebben vorige week de hele revolte gezien van VVD'ers... Mm -hmm. die allemaal zeiden van, ja, uh, uh, aan mijn lijf geen Polonaise. Mm -hmm. Waar blijft links Nederland? Nou ja, ik zie nou toch wel de eerste berichten in de kranten... van uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, is dat links Nederland? Nee, maar bijvoorbeeld de arbeidsjuristen die zeggen deze wijziging in het ontslagrecht, uh, dat is een onverstandige wijziging. Mm. Zoals dat kabinet uh, voorstelt vandaag, komt de NRC uh, met een, uh, een peiling onder uh, hun bestuurders, de bestuurders van de PvdA, uh, die wel de coalitie met de VVD steunen, uh, maar de plannen rond de langdurige zorg en de WW absoluut niet steunen. Uh, ik merk geleidelijk aan dat dit onderwerp... Hè, uh, vorige week, de week ervoor, ging het alleen maar over die koopkrachtplaatjes. Uh, ik denk dat geleidelijk aan mensen steeds meer doorkrijgen... wat er eigenlijk allemaal in die plannen staat. En dan komt het Malieveld wel vol te staan. Uh, dan hoop ik uh, dat het kabinet zo verstandig is... Uh, om te voorkomen uh, uh, dat het Malieveld gereserveerd moet worden. Want uh, dit is zo belangrijk... Uh, dat mensen een beetje vertrouwen hebben dat er een vangnet is uh, op het moment uh, dat uh, hun baan uh, misschien op de tocht komt te, uh, komt te staan. Ik zou geen poker gaan spelen met uh, de vakbeweging. Dat zou mijn advies zijn in de richting van Lodewijk Ascher. Het is 18 minuten over uh, 8. U luistert naar twee dingen. Met Agnes Jongerius, de oud-voorzitter van de vakcentrale FNV. Ja, ik vroeg me wel af. Want we hebben nu even. De... Dit was Agnes Jongerius uh, als. Uh voorzitter van de vakcentrale. Een beetje ja, nog, Een beetje nog, ja. Hè, beetje nog, ja, ja, ja. <laughs> hoe voelt dat? <laughs> een mens moet ook een beetje afkicken, toch? Ja, want ja, ja. hoe voelt dat? Is het afkicken inderdaad? Ja, het is, het is wel afkicken, ja. ja. ja en, wat, en, en, en wat is dat afkicken dan? Nou ja, is dat, dat, het, dat, het is voor, voor een deel ook gewoon puur lichamelijk. Ik bedoel, de adrenaline die je krijgt van uh, uh, steeds uh, op je tenen uh, uh, lopen... steeds door, door, door te moeten, steeds op scherp te staan... Uh, uh, die heeft ook iets verslavend. Hè? Uh, uh, en op het moment dat dat door, door, door niet meer uh, hoeft... en uh, op het moment dat je gewoon rustig de tijd kan nemen om de krant te lezen... zonder te denken, uh, wat vinden we hier eigenlijk allemaal van... Uh, uh, dan uh, mis je die Adrenaline voor een deel natuurlijk ook... Ja. Uh, uh, dus het is volgens mij in fysieke zin ook gewoon afkikken. Het is een soort topsport geweest, hè? Een, een uh, sporter moet ook al uh, aftrainen, eigenlijk, hè? Uh, ja, uh, ja, ja. Nou ja, top, ik ben geen top... Ik heb misschien juist iets te weinig aan sport gedaan in de afgelopen tijd. Die schade probeer ik een beetje uh, in te halen, maar... Uh, die adrenaline, uh, uh, die adrenaline-kick, uh, die er niet meer is... Uh, ja. Ja, volgens mij leidt dat tot soort gelijke verschijnselen. Ja. Als waar topsporters het soms ook over hebben. Ja, ja. En, en, en bent u lichamelijk nu een beetje uitgerust wat dat betreft? Kun je dat dan zeggen oh. na vier maanden? Mm. Nou, ja, het lijkt wel hoe, alsof hoe meer je slaapt, hoe meer je zin hebt om te slapen. Ja. Uh, dus ben ik uitgerust. Ik ben, er, ik ben er echt een heel stuk beter aan toe dan in uh, juni, juli. Ja, want het is echt roofbouwplegen op een lichaam, denk ja, ik, Ja, het is, het is niet echt, uh, is niet echt uh, heel erg gezond. Nee, dat geloof ik niet echt. Nee. Nee. En dan uh, in, in het achterhoofd natuurlijk ook van, wat ga ik nu doen? Ja. Want daar had u tijd voor om over na te denken. Of ja. was u daar in het begin nog helemaal niet aan toe? Nee, in het begin was ik daar nog helemaal niet aan toe. In het begin ben ik gewoon op vakantie gegaan en... Uh, uh, eerst in juli op vakantie. In augustus was het nog prachtig weer. En er waren nog een hoop mensen uh, uh, vrij. Uh, in september ben ik nog een keer met mezelf op vakantie uh, uh, geweest. En um, uh, uh, geleidelijk aan probeer je een beetje na te denken over... wat past nou uh, bij mij? Wat wil ik gaan, uh, wat wil ik gaan doen? Um, praat je daarover met mensen? Mensen? Mensen, ja. Uh, gewoon uh, mensen die ook de overstap gemaakt hebben. Ja, die ook uh, zo'n grote baan hebben gehad en zijn uh, teruggekeerd. Daar hebben we er een van gesproken vandaag. Nou, om hem toch zo in koppen, doe ik dat maar. Ja. Uh, Lodewijk de Waal, de voorganger van u, uh, die zei er het volgende over. Ga nu bij de telefoon zitten wachten tot je gebeld wordt, want er bellen verbazingwekkend weinig mensen. Uh, maar bedenk zelf welke richting je uit wil. Want als je die richting eenmaal gekozen hebt, is er altijd uh, werk voor je te doen. En uh, ik had mezelf ook voorgenomen toen. Niet, ga niet de politiek in, maar ga iets doen wat maatschappelijk nut heeft. Zo ben ik bij Humanitas terecht gekomen. En ik denk dat ze moet bedenken. Het altijd werk voor haar is in, uh, in de publieke, voor de publieke zaak. Uh, maar je moet zelf eventjes goed nadenken waar je dat wil. En als je dan gaat zoeken, dan vind je het altijd. Lodewijk, terwijl verbazend weinig mensen bellen dan, zegt mm -hmm. hij. Heeft u dezelfde ervaring? Um... Nou, je, er zijn wel momenten waarop ik uh, uh, dacht, inderdaad waarom gaat die telefoon niet? Huh? Uh, maar verbazingwekkend weinig? Nee, dat, dat nou toch ook weer niet eigenlijk? Nee, nee. nee maar, maar, maar waar hoopt u, hoopt u op? Of waar hoopt u nog op? Wie zou er moeten bellen wat voor u de droombaan is? Dat, dat weet ik eigenlijk nog uh, uh, niet, uh, uh, niet echt in die zin. Heb ik mijn uh, mind ook nog niet definitief uh, opgemaakt. En vind ik het heel mooi uh, om nu intussen tijd uh, gewoon uh, op de universiteit uh, met een aantal collega's te werken aan... nou ja, wat grotere uh, uh, gedachten uh, in een zekere mate van... Uh, uh, rust en niet ogenblikkelijk uh, uh, erbovenop. Uh, maar een beetje nadenken over welke richting gaat dat Europa nou op... en wat betekent dat voor uh, burgers in Europa. Ja, want dat, uh, wordt dat wordt dan het onderwerp. Uh, dat wordt dan het onderwerp. Overigens ook nog een onderwerp rond pensioenen. Uh, uh, omdat de universiteit graag wil dat ik daar ook met hen is... verder over, na, uh, uh, verder over nadenk. Uh, weer, maar... weer, weer die pensioen. Ja, ja, ja. <laughs> weer die pensioen. The story of my life. Uh, uh, ja, ook de pensioenen. Het is toch een interessant onderwerp. Omdat het gaat over het vertrouwen wat mensen kunnen hebben... of hun oude dag nu een beetje zekergesteld uh, is. Mm. Het gaat natuurlijk over uh, de aftrek van pensioenpremie... en beleggingsportefeuilles en nog zo wat van die dingen. Maar in de kern gaat het over de inkomenszekerheid voor mensen... Uh, geld opzij zetten voor een zekere oude, uh, oude dag. En dat vind ik als thema ook een interessant thema... om verder over uh, na te denken. En, en uiteindelijk mee bezig gaat te u ook zijn. lesgeven aan die universiteit? Ik ga ook lesgeven. Uh, uh, vind ik ook uh, leuk om te gaan doen. Doe ik. Heb ik ook eigenlijk altijd al wel veel uh, gedaan... maar vind ik leuk om uh, te, uh, te blijven doen. Uh, en ondertussen dus gewoon eens verder rond te kijken... naar wat zou nou mijn definitieve vervolgplek zijn. Ja. Uh, uh, kunnen, uh, kunnen zijn. En, en, en de politiek wordt genoemd door Lodewijk XII. Is dat nog iets waar, waar u iets van verlangen naar heeft? Hele grote zucht. Ja, een, heel, een, hele <laughs> een hele grote zucht. Ik heb altijd gezegd: ik ga niet de politiek uh, uh, in. Uh, uh, uh, als ik zeg maar, nu zo'n nieuw kabinet uh, zie, dan denk ik bijvoorbeeld zo'n portefeuille internationale handel en ontwikkelingssamenwerking... ongelooflijk interessant. Uh, uh, dus ik, bedoel, ik hoop echt dat Lilian Ploemen, uh, uh, ondanks die 1 miljard bezuinigingen... Uh, daar iets moois van kan gaan, uh, gaan maken. Maar, maar zoiets zou wel, je ook wel willen doen? Lijkt me wel een mooie, uh, een mooie plek. Uh, maar ik denk inderdaad dat voor mij uh, ook geld wat Lodewijk net uh, uh, zei. Iets wat maatschappelijk nuttig is. Iets in de publieke sector... Uh, er zijn straks vast voldoende klussen voorhanden, uh, Maar uh, ik ga mij een tussentijd uh, nuttig maken op mijn eigen universiteit. Ja, terug uh, op uw basis eigenlijk. Hè? Een Want beetje daar ben, wel. Ja, ja, daar ja daar een bent beetje u begonnen. wel. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat denken houdt niet op. En hm. dan neem je natuurlijk toch 25 jaar uh, vakcentrale mee. Wat, wat, wat Als u nou terugkijkt, hè, toch met een beetje meer afstand, die vier hm. maanden. Wat heeft dat u eigenlijk gebracht voor uw verdere carrière? Want u moet nog, nou ja, wat is het, 15 jaar? Jongens, het, is, het was de mooiste baan van Nederland. Ik vind het werken uh, uh, met mensen, uh, voor mensen... Uh, op het veld van werk en inkomen... Want het gaat zo over de identiteit, de zekerheid... De, uh, waar uh, draait een mens op en om... Uh, en daar gaat het in de kern zo hè? Uh, mm -hmm. uh, uh, uh, dicht, uh, dicht om. Het is een prachtige club. Uh, ik heb hele mooie dingen mogen doen. Van uh, uh, individuele mensen bijstaan bij loonvorderingen. Uh, tot uh, inderdaad te onderhandelen uh, met uh, de nationale uh, regering. En in sommige gevallen me dus ook mogen bezighouden met vakbondsrechten schendingen. In Zimbabwe en in China. Maar goed, dit is, het, dit is het leuke verhaal hè. Maar we hebben ook een agnes Jongheers gezien het afgelopen jaar die het zwaar had. Mm -hmm. Machtstrijd binnen de eigen vakcentrale. U ging niet wat dat betreft op het beste moment weg. Ik bedoel, heeft, u, heeft u wat dat betreft ook nog uh, ja, iets geleerd, of zo waarvan u zegt, nou ja, dat, dat wil ik in ieder geval nooit meer. Nou, uh, uh, wat ik ervan geleerd heb, is uh, uh, dit. Uh, Zorg dat je in het werk iets doet waar je passie ligt. Waar je hartstocht ligt. Want werk is inderdaad niet zeven dagen lang, 24 uur per dag leuk. En doe dat dan in vredesnaam iets waarvan je denkt... hier maakt het een verschil als ik mij daarvoor in ga, ga zetten. Dat maakt het ook makkelijker om, om weerstand en tegenslag... en nou ja, zeg maar niet altijd even collegiaal gedrag. Eh, om dat eh, ook een beetje naast je neer te kunnen eh, leggen. Omdat je weet eh, dat je het doet voor iets wat wat je zelf ongelooflijk belangrijk vindt. Ja, maar toch is het, is het ook, kan ik me voorstellen, eh, is het ook iets wat je dan eh, moet verwerken. Uiteindelijk na afloop. Ook die oh, nee, negatieve zeker. kanten. Ook zeker. Want ik kan me ook zeker. heel erg goed voorstellen dat, dat toch ook, dat je daar ook een beetje een kater van kan overhouden. Ja, en toch denk ik, eh, resteert eh, voor mij de ongelooflijke dankbaarheid eh, om dit werk te hebben mogen doen. Eh, omdat eh, het de mooiste club van Nederland is. Eh, omdat werk en inkomen over heel wezenlijke dingen gaat. Eh, en je eh, per saldo, ja, ik heb een toptijd gehad. Goed. Nou toch nog heel positief over die vakcentrale FNV... waar ze vier maanden weg is, Agnes Jongerius. En haar nieuwe baan is dus op de universiteit... bij het kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving. Zo heet dat met een hele mond vol. En daar wordt ze geassocieerd onderzoeker, twee dagen per week. En ondertussen blijft ze verder denken... over wat dat nog moet worden in de rest van haar leven. Bedankt voor uw komst. Krijg gedaan. Goed, dat was Twee Dingen voor vanavond. Ga naar de website voor meer informatie, 2-dingen.nl Daar kunt u ook reacties achterlaten. Dat hebben wij graag. En zometeen dan op deze zender geen BNN Today, maar langs de lijn met Robert Neder. De oefenwedstrijd voor het WK Nederland tegen Duitsland, altijd natuurlijk heel erg spannend en speciaal. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Mark Vissen. Radio 1, het NOS Journaal.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 En ik kon ze zojuist horen, voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaat werken aan de Universiteit Utrecht. Dat vertelde ze juist bij twee dingen van Omroep Max. Jongerius wordt geassocieerd onderzoeker... bij het kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving. En daar zal ze zich gaan richten op de vraag... hoe burgers beter kunnen worden betrokken bij Europese vraagstukken. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, de NOS langs de lijn. Eerder dan u eh, normaal gesproken gewend bent. En dat moet dan een goede reden hebben. En die is er. Want het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Duitsland. En natuurlijk gaan we dat duel live volgen. In de rust praten we met onze analist Alfons Groenendijk. Nou, volgens eh, bondscoot Louis Vergaal weten we nou vanavond waar we staan. We zijn benieuwd, ook hier... In de Amsterdam Arena zitten Jack van Gelder en Bas hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er wordt gehuldigd, hoor ik, Jack. De namen die hebben wij ook uh, op de televisie bij ons bestuursport uh, al voorbij zien komen. Ja, maar de mensen in de auto denk ik niet. Uh, dus kan ik vertellen dat David van Nistelrooy, Kluivert en reiziger zijn... die uh, gehuldigd worden vanwege hun grote bijdrage aan het Nederlandse voetbal. Het is een beetje laat, maar het is wel goed dat het gewoon een keer gebeurt. En uh, nu krijgen we de Volksliederen. En uh, er wordt nu vier telefoon afgegeven voor het Duitse volkslied. Er zijn ongelooflijk veel mensen van de Duitse pers. Onvoorstelbaar veel. En ook zij gaan staan nadat wij het ook mee doen Bas. Ja. Komt ie. Ik daar ook een uitvoering, omdat uh, de tekst ook gewoon op de schermen stond. En wij genoten van het uh, Wilhelmus. Dat klonk uh, na het volkslied uh, van Duitsland. Wel gek, Dat de tekst op de schermen staat en dat je dan nog niet mee zingt. Ja, ja wij, wij, het was beter dat wij niet meezongen voor de luisteraars. Denk de Nederlands elftal vanavond uh, spelend uh, in het uh, totaal oranje tegen het uh, Duitse elftal dat in het bekende wit, zwart, wit speelt. Een ontmoeting die, die altijd leuk is. Omdat uh, Nederland en Duitsland nog eenmaal in ieder geval uh, op voetbalgebied. Een uh, leuke strijd met elkaar kunnen uitvechten. En ook om, om, uh, ontbreken er wat Bas vanavond. Aan beide kanten denk ik dat het best een interessante wedstrijd kan worden. Ja nou ja er zit natuurlijk dus in de opstelling van Nederland zelf al toch wel weer een paar verrassingen. Zo is Vermeer de doelman. Er zit Krul op de bank. Dat hadden we misschien nog niet allemaal zomaar verwacht aan het begin van deze week. En we dachten nu van de spits Dirk Kuyt. En op de bank Klaas-Jan Huntelaar die... Ja, ik zal denken het is een oefenwedstrijd en het zal allemaal wel. Maar misschien ergens in achterhoofd nu een stemmetje heeft Zou het de derde spits zijn? Dat zal toch niet. Kuik is ook aanvoerder. Misschien dat dat nog een overweging is geweest. Waar hij in de spits ook aflaaien op het middenveld. Daar waar door links en rechts wel andere namen ook circuleerden. Emanuelson bijvoorbeeld zou daar hebben kunnen spelen. Of desnoods Van Ginkel. Hoewel dat denk ik gek geweest zou zijn om hem als debutant dan maar voor de Leeuwen te gooien nu. Hoewel Van Gaal die doet het wel. Negende debutant al van meer, Onder Van Gaal, dat is fors. Uh, maar ja, je zei al, veel mensen zijn er niet bij bij Oranje toe. Van Persie niet, Sneijder niet, Strootman, Lens, Narsing, Stekelburg, Vorm. Ja. En bij de Duitsers is het uh, rijtje zo mogelijk nog imposanter met uh, Schweinsteiger, Boateng, Kroos, Özil, Klose, Gomes en Kadira. Dat is een weergaloos elftal Aardig dat je daarmee kan maken. Overigens over die discussie hier Bas, over de derde spits. Ik denk dat Kuyt de derde spits is in denk de gedachte ook. van... Uh, van Gaal en dat hij die in ieder geval de kans wil geven om aan te tonen dat hij heel erg dichterbij zit omdat Van Gaal nou eenmaal aan het kiezen is voor snelle vleugelspitsen. Die een goede voorzet hebben en die puur echte vleugelspitsen zijn. Maar met alle respect, dat is Kuit natuurlijk niet. Dus ik neem aan dat dat de reden is dat, dat Kuit vanavond hier in de basis start. Overigens opvallend bij het Nederlands elftal. Vier spelers in de basis die ook speelden tegen Duitsland de laatste wedstrijd tijdens het afgelopen EK. En bij de Duitsers ook precies vier die toen de opponent waren van Oranje. De bal rolt. Het balbezit is voor Nigel de Jong. En hij heeft toen gespeeld naar Van van Rijn. van Rijn even terug naar Heitinga. En Heitinga op zijn beurt naar Vlaar. Die staat bij zijn eigen 16 meter. Dat zijn dus de twee centrale verdedigers. Vlaar en Heitinga. Van Rijn uiteraard aan de rechterkant. Aan de linkerkant Bruno Martins Indy. De bal nu aan de voeten van Van Rijn. Die geheel verwend is om als hij hem speelt naar zijn keeper. Dat Vermeer daar staat. Je zou nog kunnen zeggen met Vermeer en Van Rijn in je elftal. Waarom speelt Hals niet? Die had daar prima tussen gepast, denk ik. Maar blijkbaar is die niet zo snel opgetrommeld. Uh, balbezit voor Heitinga. Het begin van deze wedstrijd tegen de Duitsers. Die paas. Want de beweging heeft gezien voorin bij Affalaai. is een goede bal hoor. Affalaai nu aan de rechterkant. Moet daar een voorzet. geven. in één keer voor. Dat wil hij ook wel. Maar die bal stuit het af op het lichaam van Filip Laam. En dat levert Nederland dan de eerste hoekschop van de wedstrijd op. Meteen diepte aan de rechterkant. Dus Affalaai rechts op het middenveld van de vaart. Links op het middenveld. Naaidje de Jong centraal. En dan voorin Schaken, Kuit en Robben. Robben opmerkelijk. Het ene moment dan twijfelt hij van. als ik zoveel blessuur, blijven houden. Hoe lang speel ik nog door? En nu is hij even een van de weinigen die echt heel erg fit is. Terwijl de bal nu op de rand van het 16 meter gebied wordt weggewerkt, zou je kunnen zeggen, door Bruno Martensini. Die schrok van de reactie van Kuit, die de bal ook niet goed raakt. De bal inmiddels te hoogte van de middellijn. Waar Robbe de bal speelt tegen het lichaam van de tegenstander aan. Waardoor de bal te hoogte van de middellijn over de zijlijn gaat. De Duitsers, die dus ook niet op oorlogsterkte zijn. O, dat is misschien een verkeerde opmerking. Die niet in de sterkste formatie zijn met het balbezit nu voor Heitinga. Heitinga nu aan de rechterkant met Van Rijn. Maar Duitsland heeft natuurlijk ook met deze ploeg nog heel veel te zoeken op grote, in grote wedstrijden. Het is natuurlijk een groot land met een organisatie die goed is opgezet. In, eigenlijk een beetje naar een Nederlands voorbeeld. Is men na tien jaar geleden begonnen met de indeling regionaal te maken. Zodat de talenten eigenlijk niet meer wegglippen tussen de mazen van het net. Wat in het verleden wel gebeurde. Slecht van Van Rijn. Overname van Heitinga doet het ook slecht. Overname dan van de Duitsers via Lars Bender. Dan naar de linkerkant van het veld. Laan, de captain, staat linksachter in deze formatie. En opent helemaal centraal middenin. Waar uiteraard de ruimte is voor Mertensacker. Mertensacker bouwt op en doet dat met Lars Bender. Even kijken wat de Duitsers voorin van plan zijn. Dan hebben ze daar Holby van Schalke en Gutsen en Royce van Dortmund. Dat zijn allemaal vrij beweeglijke. Spelers die allemaal euh, nou ja, ook veel van positie wisselen. Dat lijkt me lastig de verdediging. Ik ben benieuwd hoe het zelf al dat gaat doen. Je moet dat eigenlijk in de zone oppakken. Omdat je anders per definitie gepiepeld wordt. Omdat je niet alles mee kan lopen. Nu zegt bijvoorbeeld de Jong. Dat zijn man die de diepte in loopt. Holby over moet worden genomen door Heitinga. Die staat op zijn beurt weer naar andere te wijzen. Als de Duitsers de bal nu hebben. Via de linkerkant daar is Holby. Balletje traps op Ried binnen. Dan krijgt Martens Indy. Die dan wel als een soort schaduw met Müller is meegelopen. Een duw in de rug van Müller. Want die speelt eigenlijk vertrouwd vanaf de rechterkant daarvoor in. En het Nederlands een vrij schop. Die bal ligt nu voor de voeten van Robben. Derde minuut van de wedstrijd. Een 0-0 stand in de arena. Robben zet het op een loper. Dat doet hij graag. Maar het dribbeltje houdt weinig stand. Omdat die bal een meter over de middenlijn eigenlijk al wordt ingeleverd bij de Duitsers. Die glijden hem dan over de zijlijn. Zodat Robben zelf een ingooi mag nemen. Even naar Martens Indy. Martens Indy uh, kijkt uh, naar Heitinga. En speelt hem dan ook strak aan. Bal nu helemaal naar de rechterkant van het veld bij Van Rijn. Van Rijn uh, speelt de bal naar Avalaay. De dekking van de Duitsers is kort. Uh, pressie naar voren spelen doet men graag uh, bij de formatie van Leu. Overigens staat de Bonskoos redelijk onder druk. Wij vinden het ontzettend leuk hoe de Duitsers voetbal De laatste titeltoernooien ook al onder Klinsman. Maar sinds 1996 heeft uh, Duitsland geen prijs meer gewonnen. En dat begint zo langzamerhand uh, te irriteren bij de Duitsers. Zeker na die 4-0 voorsprong tegen Zweden. Die uiteindelijk uh, helemaal wegging. En uiteindelijk een 4-4 uh, eindstand opleverde. Hummels verdedigt uit... Uh, op uh, eigen helft naar Bender. Uh, Bender Bende die uh, ver terugzakt. Uh, speelt de bal dan naar de rechterkant van het veld aan Mertenzakker. Mertenzakker heeft wat ruimte voor zich, kan uh, over de middenlijn gaan. Met de zakken die uh, zijn uh, avontuur bij Arsenal uh, zo nu en dan ook uh, met uh, kritiek uh, beloond ziet. Omdat hij uh, toch een beetje ja, een beetje hoogpolige verdediger is. Terwijl een hele goede bal nu is van de Duitsers. En bijna de mogelijkheid is voor Royce Die uh, op de paas eigenlijk niet goed anticipeert. Dat doet Vermeer wel. Want anders was dit de eerste echt grote mogelijkheid geweest voor Duitsland. Nu kan Nederland uitverdedigen. Maar de Duitsers hebben snel weer overgenomen. Schaken kan de bal nog wel binnen houden. Maar er staat geen enkele Nederlander. Laam verdedigt weer uit en doet dat met Hummels. Schaken dus de rechtsbuiten. Dat uh, ja, kan eigenlijk in zekere zin niet anders op dat Narsing en Lens die daarvoor een aanmerking komen allebei niet bij de ploeg zitten. Je kan zeker in uh, de combinatie eigenlijk met kuit in de spits dat er ook niet meer van spreken dat je nou een hele jonge revolutionaire voorhoeder dat veld in stuurt. Maar misschien is er op dit moment weinig te verjongen in de ogen van de bondscoach. En dus staat de Feyenoorder daar met de oud Feyenoord En is het balbezit voor de Duitsers die in weinig ruimte die ze geboden wordt troogt voor de midlijn er toch voetballend vrij aardig uitkomen. De bal uiteindelijk via Hummels in de breedte zien gaan naar Mertenszakker. De Mertensakke speelt dan op het middenveld Bender aan. Dat is er eentje van Leverkusen. Die leeft de bal weer in terug waar die vandaan kwam. Bij Mertensakke komt het aan de rechterkant van het veld uit. Oranje stoort eigenlijk met twee mensen een beetje van de vaart en kuit, zodat de Duitsers de bal vrij makkelijk kunnen rondspelen, maar eigenlijk geen meter opschieten. Maar weer breed naar Hummels. Aan de linkerkant zou het kunnen naar Laam. Die krijgt ook nu de bal de aanvoerder. Dan zou eigenlijk ogenblikkelijk iemand op die vleugel de diepte in moeten lopen. Dat doet niemand. Royce als eerst aangewezen. Hij speelt dus vanaf de zijkant en niet in de spits. Wat sommigen hadden verwacht, want daar staat Gutsen. En het bal bezit nog altijd voor de Duitsers en wie hier bij Laan. Het is wel veel gebrei omdat Nederland en Duitsland eigenlijk besloten hebben de strook op te zoeken. 20 meter voor en achter de middenlijn. En daar staan ook alle spelers behalve de twee keepers opgesteld. Waardoor de ruimtes buitengewoon klein zijn. Hummels nu de hoogte van de middencirkel. Opgejaagd door Kuit. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld naar Laam. Laam kan hem dan ook niet echt goed kwijt. Bender komt even terug. Laam heeft dan balbezit en speelt de bal dan diep. Waar misschien enige mogelijkheid is. Waar Thomas Müller erbij was. Dan de overname er weer voor de Duitsers is. Lijkt een overtreding van de Jong. Is een Overtreding van de Jong. De vrije trap voor de Duitsers. Uh, halverwege de Nederlandse helft. Een aantal staat staat daarbij. Onder meer ook Gundogan. Maar uh, die ziet het nu even aan zich voorbij gaan. En krijgt nu de bal weer aangespeeld van Hummels. Gundogan uh, vervolgens door richting Mertensakker. De voor van de middenleider. De rechterkant van het veld uh, wordt nu wel diepte gemaakt door Bende. Dat ziet denk ik Mertensakker wel. Maar hij durft het niet aan daar een paas naartoe te brengen. Dan gaat de bal weer terug. Dan kan het Nederlands helft alweer wat opschuiven. Dan staat inderdaad de laatste lijn van de oranje, zeg maar, zo'n meter of tien voor de middenlijn. Daar ligt dus heel veel ruimte. En als je snelheid hebt, en dat hebben die Duitsers, dan komt het met de beweging waar ik het al eerder over had. Natuurlijk, per de definitie komt er op het moment dat je er een keer een diepe bal overheen legt. Dat wil Bender nu doen. Nou ja, is dat zo? Die is, de bal is wel heel lang onderweg. Er wordt van de zijkant nu door Müller richting het strafoprie gekopt en daardoor Vlaar de andere kant weer opgekopt. Dan moet de jonge duel aan. Dat doet hij eigenlijk maar half. Dan komt de bal voor de voeten van Royce. Het is daar heel druk nu in het centrum. waar uiteindelijk Martens in die de bal dan maar wegdrapt en hoopt. Dat uh, Kuit er met de bal vandoor kan. Maar dat doet niet omdat de Duitsers vrij makkelijk weer overnemen. Balbezit uh, voor Hummels uh, Ter hoogte van uh, de middencirkel. Waar uh, in ieder geval duidelijk is dat in de eerste zeven minuten... Duitsland uh, het balbezitpercentage behoorlijk aan het opvoeren is. Nederland is nog niet aan de bal geweest, zou je kunnen zeggen. Nu aan de linkerkant er wat ruimte. Laam uh, kijkt ernaar, maar krijgt de bal uiteindelijk niet. Gundogan uh, dan met balbezit richting Laam. Laam uh, met uh, ook weer een paar mensen voor zich. Een riskante bal, waar als Van der Vaart de been had opgetild. En meer uit te halen was dan het alleen maar zien passeren van de bal. Met Müller nu. Müller die raakt de bal kwijt. Althans, de passing was niet zorgvuldig. Omdat Götze niet genoeg in de bal kwam, zoals het zo mooi heet. En Nederland heeft dan een vrije trap. Nederland is in die openingsfase. Kijkend tegen een Duitse, tegen een Duitse elftal. Dat heel snel druk zet. En dat in ieder geval doet ter hoogte van de middenlijn. En daarbij mogelijk ook wat eerder. Zoals ook nu. Halverwege de Nederlandse helft is er meteen druk. om omsingeld door drie mensen. Komt daar goed uit. Avalaie had wat mij betreft open mogen draaien. Maar speelt de bal weer terug naar Heitinga. Waardoor Nederland dus niets opschiet. En weer dezelfde wit-zwarte muur tegenover zich ziet. Heitinga opent dan met een goede bal. Met veel gevoel. Richting van de vaart. De van de Paas de bal naar de linkerkant. Naar Martens Indy. Martins Indy terug naar van de Vaart. Van de Vaart dan denk ik ook weer verder terug. Want Nederland laat zich ontzettend snel verleiden ook tot het terugspelen van de bal. Daar waar even een keer opendraaien natuurlijk ook een mogelijkheid is. Maar die mogelijkheid geeft dan ook onmiddellijk weer een risico aan. En misschien balbezit voor de Duitsers. Dat wil men voorkomen. Zorgvuldig opbouwen, nu via de linkerkant. Op de bank hebben Van Gaal zijn assistenten toch met de regelmaat van de klok al ruimte gezien. Die op het veld niet werd gezien, want er wordt flink gewezen. Daar waar de bal naartoe moet, maar niet ging. Nu zelfs terug naar Vermeer. En uh, met Van Gaal en zijn assistenten bedoel ik de, de, de, de heren blind en kluivert. Balbezit voor Heitikgaan nu, die de middenlijn nadert, maar dan de bal kwijtraakt. Dan komt er een Duitse tegenstoot aan met een uh, korte combinatie aan de linkerkant. Bij de bal terugkomt voor Gutsers voeten, die paast op lopende mensen. Mullen die vanaf de zijkant er binnenkomt, maar daar schiet de bal eigenlijk net langs. En zo blijkt maar dat als je één keer een verkeerd paasje geeft, zoals Heiting gaat, ben je meteen de sigaar. Aan de rechterkant van het veld, Schaken weg. Een schaar van Schaken. Tegenstander voorbij. Nou net niet. Omdat Laam nog net zijn been uitsteekt. En hulp krijgt van Hummels die de bal wegtrolt. Holt, die uh, geeft de bal even terug. Uh, Gundogan aan de linkerkant van het veld, Laam. Laam, uh, daar moet je oppassen, want de Duitsers gaan versnellen. Alhoewel er toch een overtal Nederlandse verdediger staat. Moet je blijven oppassen. Laam zegt dan dat hij uh, eigenlijk een beetje onderuit werd getikt. Maar de scheidsrechter zegt totaal niets aan de hand. Waardoor het balbezitter is voor Van der Vaart. Van der Vaart draait ook niet. Niet open, draait ook terug. Heel veel uh, angst in die openingsfase met het Nederlands Om die verkeerde paas maar niet te geven. Waardoor het steeds terugspelen is. En uh, weinig openingen naar voren. Dan moet ik ook zeggen dat op het moment dat iemand van Oranje balbezit heeft. De rest van de Nederlandse ploeg nou niet echt uh, zijn best doet om vrij te lopen. Alles en iedereen staat in de dekking. Je kan natuurlijk zeggen dat de Duitsers pressie naar voren spelen. Maar je kan zelf ook enigszins bewegen. En van bovenaf is uh, geweldig goed te zien. Dat er eigenlijk helemaal niemand beweegt. Behalve Vermeer. En laten we hopen dat hij voorlopig niet in de bal komt. Maar Nederland staat stil. Nu diep gegaan. Door Robben krij de bal. de bal is iets te scherp, maar er is dan eindelijk iemand die beweegt. Die krijgt dan als beloning ook de bal in zijn richting, maar het is te voorspelbaar. 10 minuten onderweg, een 0-0 stand. Als iemand zou zeggen, de wedstrijd begint nu, dan hebben we niks gemist. Dan zijn we deze 10 minuten eigenlijk makkelijk kwijt, want er is echt helemaal niets gebeurd. Gundogan aan de bal, speler dus van Dortmund. Hij kan hier net zo goed blijven, dat geldt voor een aantal. Omdat woensdag Ajax hier in de Champions League tegen Dortmund gaat voetballen. Royce, Gutsen, uh, Hummels niet te vergeten. En op de bank nog Sven Bender, de andere Bender. Kortom, veel Dortmund-spelers, uiteraard de kampioen van Duitsland. Als is een van de hofleveranciers tegenwoordig van het nationale elftal. Balbezit van Mertensakker nu. Mertensakker breed naar Hummels. Het elftal laat zich met uitzondering van Kuit die zeg maar nog net op de Duitse helft staat. Dus nu weer terugzaakt op de eigen helft. Laat de bal breed. Nu zet Affela een klein beetje druk. Hij loopt in ieder geval achter zijn tegenstander aan, Gundogan, die een bal... Aanneemt en terugkaatst op de eigen helft. Maar daarmee is de koek eigenlijk wel op. En zo komt er ook eigenlijk geen tempo in de wedstrijd. Omdat iedereen afwacht. En je zegt het terecht. Er is heel weinig beweging. En de bal kan ook eigenlijk nergens naartoe. Nee, afgelopen week hebben we de wedstrijd gezien tussen Vitesse en Twente. Toen las ik een geweldige tweet dat iemand zei. Schaken was de beste man van het veld. Dat hopen we vanavond ook. Want hij staat binnen de lijnen. Maar Vitesse en Twente doet mij op dit moment heel erg denken aan deze wedstrijd. Waarin twee coaches de tactische gegevens zo dusdanig in de hoofden van de spelers hebben gepompt. Dat er eigenlijk geen enkel risico wordt genomen zoals nu een keer met een dieptepas, dat wel. Maar uh, een bal in, in de voeten van iemand spelen die gedekt wordt uh, en die dan kan wegdrijven zijn tegenstander heb ik nog niet gezien. Dat blijft natuurlijk het probleem uh, tussen twee ploegen die uh, allebei natuurlijk uh, verzwakt zijn. Maar aan de andere kant ook een enorm prestigegevoel hebben. Vanavond uh, zijn er eigenlijk maar twee wedstrijden van al die vriendschappelijke wedstrijden die interessant zijn. De ontmoeting tussen Frankrijk en Italië en Zweden en Engeland. En voor de rest is het uh, allemaal uh, een sterke tegenstander tegen een zwakke opponent. Hier is het dus gekozen voor een sterke opponent zoals Nederland ook verder in dit seizoen nog zal oefenen tegen Italië en Frankrijk. Maar ja, als je dan in die openingsfase zo speelt en natuurlijk het resultaat zal een aflopend verhaal vertellen. Dan denk ik ja, wat laat je dan zien? Eigenlijk helemaal niks. Want je bent helemaal op zekerheid aan het spelen. Ook nu Heiting gaat weer terug. En ik weet het, het is, het is misschien heel erg... Het is knullig om te zeggen van uh, spel het wat meer open en durf wat meer risico's te nemen. Want als je met 0-3 verliest, dan krijg je alles en iedereen weer overheen. Dat geldt voor beide coaches. Maar dit is wel heel erg slaapverwekkend in het begin, zeg? 12 minuten. Ja, van de vaart door naar Kuit. Kuit Martens Indiaag speelt wat achter de verdediger eigenlijk. Die de bal dan wel terug speelt naar Kuit. En ook niet meer kan doen dan dat. Dan wordt Kuit fel op de huid gezeten door Bender en schiet de bal van zijn voet af over de zijlijn. En zo hebben we de Duitse de bal weer via opnieuw Mertenzakker en Hummels. Want ook daar is de, op, de, de opbouw euh, nou ja, een slakke tempo eigenlijk. En gaat het vooral heel veel breed en heel weinig diep. Nu wil Bender de bal wel even hebben. Die krijgt hem dan wel. Maar dan loopt van de vaartmeester dat Bender hem alleen maar terug kan kaatsen op Mertenshakker. Mertenshakker dan wel weer breed Nou Hummels. nou loopt Laam door. Dat betekent dat Schaken mee terug moet. Laam de linkervleugelverdediger en de aanvoerder van de Duitsers. Die niet wordt aangespeeld nu omdat de bal naar die niet verder gaan. Er is nog een hakje van Gutze zelfs. En dan komt de bal terecht bij Holby. En die zet dan Gutze weer aan het werk. En moet van Rijn verdedigen. Dat doet hij goed. Tussen twee Duitsers in. Want ook Royce was daar nog bij. En dan gaat de bal terug naar Vermeer die hem weer de diepte intrapt. En daar wordt hij dan opgepikt op het middenveld door Nederlands Elftal. via Van der Vaart en Martens Indy. Nu was door de lange bal van achteruit geschoten. Opeens wat meer ruimte. Maar dan is er een hele slechte bal van Van der Vaart. Die probeert Robben te bereiken. Maar die bal is onzorgvuldig. En Van der Vaart moppert dan tegen Robben. En Robben zegt tegen Van der Vaart, ja, je moet er wel goed. Gegeven, maar Van de Vaart denkt dat Robben eigenlijk doorstart. Daar waar hij hem uh, toch weer twijfelt of hij hem wel of niet in de voeten wil hebben. In ieder geval is de overname voor de Duitsers. Mertensakker halverwege de helft van Duitsland. Naar de linkerkant van het veld naar Hummels. Nederlands Nederlandse helft al staat weer uh, ja, gepositioneerd op uh, 20 meter voor de middellijn. Waar Van de Vaart nu een eenmansactie heeft om uh, even te storen. De Duitsers dan onmiddellijk in een soort paniek de bal ook weer uh, spelen richting Hummels. Hummels dan Mertensakker. Zat bijna het voetje tussen Van Kuit. En dan is een, een bal enigszins rechtuit gespeeld uh, richting Thomas Müller. Gaat de bal weer Terug en uh, zo... Uh tikken de minuten, maar ook de ballen weg. Je zit je ook weer buiten gewoon slechte bal van Mertensakker. En dan kan je, je na 14 minuten in deze wedstrijd afvragen wat er leuker is. De wedstrijd of het affiche, voorlopig ben ik eruit. Want Kuit speelt de bal ook weer gewoon in een misverstand achter Robben over de zijlijn. En is er uh, helemaal niets aan op dit moment. Heeft nog niemand iets laten zien. En is het uh, in ieder geval uh, duidelijk dat de clubcoaches hebben gezegd... jongens, zorg dat je geen blessure oploopt. De enige blessure tot nu toe zou kunnen geweest zijn bij het zingen van het Volkslied. Omdat uh, de spelers elkaar omarmden aan uh, om de schouder, maar voor de rest helemaal niets. Het is uh, heel erg vriendschappelijk, het is heel erg ja, zonder enig risico. En nu dan misschien een openingetje bij Martins Indiena een passie van Nijtsel de Jong. Ja, maar dan hoop je dat Robben meteen de diepte induikt. Dat doet hij niet, hij komt echt de bal weer ophalen. Dan wordt hij nog overgeslagen ook, dan is er helemaal niemand al speelbaar. Zet het dan vervolgens op een lopen helemaal aan de andere kant van het veld... waar de bal niet is, omdat hij aan de voeten ligt van Heiting gaat. Die wordt even onder druk gezet door Gutsen en moet de bal terugspelen. Je had het net over de druk op de Duitse bondscoach Leuf... Um, die 4-4, dat heeft hem uiteraard geen goed gedaan tegen Zweden. 4-0 voor, u weet dat wellicht nog. En dan toch nog 4-4 spelen. Als dat omgekeerd gebeurt, zegt hij. ja, het zijn Duitsers. Maar dat Zweden dat in Duitsland kon, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En um, daar ging gisteren bij de persconferentie van de Duitsers. Eigenlijk ook de hele persconferentie over. En toen daar echt tientallen vragen over waren gesteld. En bij de Duitsers, de perschef zei... Zullen we het ook nog even over Nederland hebben? Was de eerstvolgende vraag. Heeft u morgen liever 0-0 of 4-4? <laughs> ja, Gaat het? Ja, Duitsers weg aan de rechterkant. Voorzet en net te hard. Eigenlijk over de aanvallers heen. Royce, Holt, die Allemaal niet in beeld. Aan de andere kant van het veld. En ingooi dus voordeel zelf al via Ricardo van Rijn. Nou, het is volstrekt tempoloos. Het is volstrekt initiatiefloos. Het is heel erg vervelend tot op heden. Maar laten we hopen dat er nog iets gaat gebeuren. En dat uh, misschien iets of iemand een bevlieging krijgt. Maar voorlopig is het tikken. Is, uh, is een rondootje op een training uh, echt interessanter om te bekijken. Omdat er meer snelheid en raffinement in zit. En nu ook weer sloft Mertensacker rond de middenlijn. Kuit die eigenlijk niet doorstoort. Ziet dan dat de bal ook weer terug wordt gespeeld richting Neuer. En Neuer geeft hem dan weer mee richting Hummels. En zo in dit ongelooflijk trage tempo tikken de eerste 16 minuten van deze wedstrijd weg. Men legt elkaar geen strobreedte in de weg. Men weet dat er prestige op het spel staat. Maar ik heb zo'n idee, als er hier gelijk wordt gespeeld vanavond... met wat voor stand dan ook, dan is Van Gaal tevreden. Want dan heeft hij tegen Duitsland niet slecht gedaan. En Leu heeft dan weer Nederland uit een gelijk spel gehaald. Zo, zo lijkt het op dit moment. Maar misschien dat er een heel ander scenario komt. En misschien dat er nog een heel leuk plot komt... in deze tot nu toe buitengewoon... Vervelende film. Terwijl uh, Robbe nu uh, een beetje doorstoort is het uh, bal. We aan de rechterkant bij Heuwe dus. Dan raken de Duitsers de bal kwijt. En dan misschien met Robben krijgen we een versnelling. Ja, voorlopig is het uh, een film waarbij je hoopt op het eerstvolgende reclameblok. Nou, dat, zou dat, wat, ja, dat zou wat Sula's uh, bieden. Robbe wordt uh, in zijn ren naar voren gestuit. De man die dat uiteindelijk doet is Mertenshakker. Het publiek maakt zich er wat boos over omdat het eigenlijk meent dat daar een gele kaart had moeten volgen omdat Mertelszakker Robben ja, eigenlijk als een soort blok beton opvangt. Hij staat daar gewoon ineens en verroert niet meer. Robben schampt hem eigenlijk meer dan dat hij er tegenaan loopt. Maar toch een vrije schop. En na 17 minuten bij dus een 0-0 stand in de wedstrijd die nog niet leuk is. Een vrije schop voor Van der Vaart. Voor het doel niks gezien. Vermeer, Neuer, de twee keepers. Van Ajax en Bayern München nog niet in beeld geweest. Neuer nu wel omdat ik naar hem kijk en zie dat hij wat verdedigd op de goede plek probeert te zetten. Martins Indi is uiteraard mee die zijn waarde bewezen heeft in de lucht. Ook in het shirt van Oranje als de vrij schoffer van de vaart komt. Er liggen er ineens twee op de grond. Nigel de Jong is er daar een. Van de scheidsrechter heeft daar niets onreglementairs gezien zodat de Duitsers mogen uitverdedigen. En die bal weer wordt opgevangen door Van Rijn. Goeie opening van Van Rijn. Helemaal naar de linkerkant van het veld. Waarvan de vaart nog stond. Naar nou, Demmen van zijn corner. Maar die aanloop lijkt niet helemaal goed. Is ook niet zorgvuldig. Mert de Merterstakker knalt de bal dan over de zijlijn. Aan de linkerkant van het veld. krijgt Nederland halverwege de helft van de Duitsers balbezit. En uh, zijn uh, de Nederlanders nu eindelijk op de helft van Duitsland gekomen. Met Martins Indiem. Maar die sloft de bal eigenlijk uh, verkeerd. Komt dan toevallig bij Robbe terecht. Dan uh, vanuit de kluts is het bij de punt van het 16 meter gebied Kuit. Die Robbe aanspeelt. Leek mij buitenspel. Maar uh, uiteindelijk Mag doorgespeeld worden. Kuit geeft de bal dan door richting Avelaay. De middelijks van het veld draait en keert en draait en keert. En uit de rechterkant is er ruimte misschien bij Van Rijn. Wordt dichtgelopen En uiteindelijk uh, creëert Van Rijn dan de positie die, die hij uh, moet bekopen met een uh, vlagsignaal. En dat hij terugkomt uit buitenspelpositie. En zo uh, hebben we dan uh, nu de eerste 30 seconden gezien waarin de tempo iets omhoog ging. En waarin Nederland dan ook daadwerkelijk wat dichter komt bij uh, het doel van Noyer. Nog niet gescoord in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. Stand dus nog steeds 0-0 met de balbezit voor Laan. En maar weer breed naar Hummels. Het Nederlands helft al uh, nu een paar metertjes net dieper op de Duitse helft. Er staan er nu vijf op de helft van uh, de Duitse ploeg. Waar de bal toch nog even goed rondgaat bij de centrale en verdedigende mensen aan de zijkant. Maar daar is het dus eigenlijk zeg maar, net wat drukker. Je hebt net wat minder tijd. Laam nu met uh, de bal naar de linkerkant van het veld. Daar komt hij bij Holtby. Speler dus van Schalke. Die terug terugspeelt naar Laam. En nu staat het deel zelf al eigenlijk weer daar waar het hele wedstrijd al staat. Namelijk met iedereen behalve Kuyt op de eigen helft. Laam weet het niet meer. En uh, zoekt dan maar voor de weg die altijd kan. Namelijk zeg maar breed schuine streep terug naar Mertensakker aan de andere kant van het veld. Dan gaat hij naar Heuwedes, de rechtsback ook van Schalke. En weer terug naar de keeper. En zo tikt de klok vrolijk verder. Staan er 19 minuten op het grote bord. Er staan daar twee hele grote nullen onder. Maar ja, als je niet schiet, dan kan je ook niet scoren, zei ooit iemand. Ja, en die kennen we. De balbezit in ieder geval van Martjes Indi. Die probeert de bal uit de klut weg te halen. Maar uiteindelijk is het balbezit voor de Duitsers. Die zijn hem dan ook alweer kwijt. De bal. De, dan de van Naitje de Jong, een goede lange bal. Richting Kuit. Kuit uh, van de vaart het is een uitstekende opening richting Schaken. Oh, maar die geeft hem dan veel te hard. Uh, terwijl Kuit dan nog een kansje krijgt. Maar uh, die bal was veel te hard. Schaken had er veel meer uit moeten en kunnen halen. Met meer precisie had hij Avalai kunnen aanspelen. Nu gaat die bal uh, langs iedereen. En krijgt uh, Kuit uiteindelijk die bal uh, uit de moeilijke hoek er uh, niet in. Waardoor het balbezit is nu uh, aan de linkerkant van het veld bij Laam. Laam uh, weer uh, richting Gunnegan. En Gunnegan uh, opent dan richting Mertensakker. Maar dat doet hij uh, weer. Uh, Halverwege de helft van de Duitsers. Mertensakker die weer een soort zuurplas zo nu en dan erop loslaten. Blijft vanuit stilstand kijken of er iemand beweegt. Maar dat geldt voor zowel Duitsland als Nederland. Voorin heeft men nog weinig mensen gevonden die extra meters willen maken. Waarbij je er bij de Duitsers altijd voor op moet passen dat het niet opeens een komende man is. Zoals nu Gundogan eigenlijk even aangaf. Maar hij kreeg hem niet. En dan de combinatie via de linkerkant via Laam en Royce wordt opgezet. Maar ook die bal gaat weer terug naar Laam. Laam naar Mertensakker. Dan wordt het er genieten. Ja, 20 minuten gespeeld. De zesde wedstrijd van Louis van Gaal. Voor de zesde keer is de opstelling anders. En niet meer uh, hetzelfde als in de wedstrijd ervoor. Terwijl nu de Duitsers met een aardige combinatie aan de rechterkant... ...de Nederlandse verdediging eigenlijk wel heel makkelijk openbreken. Daar komt er een kans aan. Sterker nog, een hele beste kans. Want die gaat erin. Nee, een redding van Vermeer. Die de hulp krijgt van Heijtekra op het schot. Dat hij uiteindelijk uh, van de voeten komt. En die bal, nou, die kan er echt in van Götze. Die de ruimte eigenlijk krijgt om de bal aan te nemen. Dan wil draaien en nog eens moet draaien. En dan het ruimte, de ruimte uiteindelijk toch vindt om te schieten uit een moeilijke hoek. Dat moet gezegd. En dus Heitinga stond er in de buurt. En ook Vermeer doet daar knap werk. Maar dat zag er toch uh, dreigend uit. Dat had maar zo een doelpunt voor de Duitsers kunnen zijn. Nu loopt dat met een sisser af. En heet het uh, Hoekschop. Het heet een Hoekschop. Uh, en die komt met een indraaiende bal op uh, de eerste paal af. Waar Heitinga uiteindelijk de bal blokt. Het Nederlands zelf moet proberen uit te komen met Avelay die de bal van, uh, van de vaart krijgt. Uiteindelijk de bal niet onder controle kan krijgen. En het balbezit is dan uh, alweer voor Noyer. Terwijl, en dat was toch wel weer een duidelijk teken. De Duitsers er razendsnel net uitkwamen met een korte 1-2 combinatie. Maar dan ook onmiddellijk oog in oog kwamen met onze doelman Vermeer. En daar is Nederland tot nu toe nog niet in geslaagd bij zijn concurrent Noyer. Balbezit uh, nu aan de... Ja, aan de rechterkant is het een beetje. Goenegang speelt de bal even terug. Richting Mertensakker. Weer niemand die beweegt bij de Duitsers. Dus is het zoeken. Dus kunnen we Mertensakker wel heel veel verwijten. Ja, als je hem aan niemand kwijt kan, dan maar naar Heuwardes. Heuwardes weer terug naar Mertensakker. Mertensakker naar uh, Hummels. En Hummels drijft dan. Terwijl uh, Schaken eigenlijk alleen maar oog heeft voor datgene wat er achter zich gebeurt. Terwijl hij ook een beetje moet kijken naar wat er voor zich gebeurt. Dat doet hij nu. Laam wordt weer teruggedrongen door Schaken. Daardoor gaat de bal weer naar Mertensakker. Dan tikken de minuten weg. 22 minuten gespeeld. Stand 0-0. Oh, het is heel vervelend. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, hoopvol. Ja, ja uh, dat is inderdaad niet leuk. Want er gebeurt echt helemaal niks. Aan de ene kant dus dat schotje van Kuijs. Wat eigenlijk al een soort uh, mislukte aanval leek. En aan de andere kant dat kansje zo even voor Gutsen. Nou ja, kansje. Dat was als hij hem iets beter geraakt had. Wel een echte kans. Nu komt er wel het wie binnen. Moet uh, maar het is Indy aan de bak. Die heeft uh, de steun met Muller in zijn rug. Van zijn keeper Vermeer. Die er eigenlijk vrij snel uitkomt. En die bal die een beetje doorschiet. Vrij makkelijk kan pakken. Ja, zo zitten we al een kwartwedstrijd te kijken naar iets wat eigenlijk niets is, namelijk een duel tussen twee ploegen die nog niet indrukwekkend indruk wekken dat ze er heel veel zin in hebben. En dat straalt eigenlijk wel een beetje uit op het wat stille stadion. Het is 0-0 bij Nederland Duitsland. En ze zijn jong en wonen ver weg van de Randstad. Op dit moment hebben we 160 stuks melk- en kalfkoeien. Op het platteland of in kleine steden. Hoe ziet hun toekomst eruit? Ik zou eigenlijk niet willen dat mijn kind hier opgroeit. En wat spoken ze uit in hun vrije tijd? Kunnen Je zaterdagavond ook allemaal met een flesje water zitten. Maar daar heb je dan ook geen zin in. Je wilt ook wel eens even een biertje drinken. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Elke werkdag van half tien tot half elf. Jong in de provincie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.